Ik lees het boekje Fragmenten ter Bezinning, fragment 14, Het oerverlangen in de mens. Hoe komt het als in het leven van een mens de drang naar het hogere en ware leven tot absolute mensvorming gaat spreken? Hoe komt het dat een mens op deze drang begint te reageren? Hoe dan ook, eventueel zonder dialectisch zichtbaar resultaat? Het is de herinnering, het onderbewuste verleden dat spreekt. Het feit dat er herinnering is, wordt veroorzaakt door een gedeeltelijk ontwaken van de hogere, ware mens. Door het ontwaken van de centrale geestkern, die van Gods wegen haar rechten gaat opeisen en een zwaard steekt in het wezen van de biologische mens. Als de mens leert inzien dat de greep van de hogere mens niet afgereageerd kan worden door persoonlijkheidscultuur en niet door persoonlijkheidssplitsing, dan blijft er maar één ding over, één weg en één methode. Dan moet het hogere wezen de herinnering opjagen tot een brand en tot een adembeklemmende tijstering en tot eenzaamheid en tot onmetelijk verlangen en ziekmakend heimwee. Dat nu is het heilsgeheim. In deze tijstering naar de natuur groeit de hemelse mens de Christus in u. De hemelse mens heeft niets gemeen met de dialectische openbaring. Geen haar, geen spier doet maar voor één procent... Aan dit proces mee. Naarmate de herinnering de mens opjaagt, hem niet met rust laat en hij, als de legendarische wandelende jood over de wereld raast, groeit de hemelse mens, die weer een zelf scheppende entiteit is geworden. En dat is het rozenkruis.